Ook wordt de dierentuin opnieuw ingericht met als centrum een openbaar groenplein. In Artes komt verder een dierentuin voor micro-organismen, de eerste ter wereld. Het weer wisselend bewolkt en verspreidt over het land buien, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Vannacht opklaringen en temperaturen van iets onder nul. Morgen droog en zonnig, het wordt dan een graad of 4. Dit was het NOS-journaal. In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 So But until my I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my die. Dan de Shadows als uuropener voor het uh, tweede uur uh, de vinieljaren. Waarin we vandaag trouwens geen LP's draaien, dames en heren. Geen uh, drie LP's, uh, maar alleen maar lekker oude singles. En uh, sommige kraken zo verschrikkelijk. Dat, uh, ja, dat is gewoon niks aan te doen. Het is wel leuk, natuurlijk, om dat allemaal weer te horen. Hele oude liedjes uit. Uh, mijn platenkoffertjes. En ik heb niet gekeken van tevoren wat erin zat. Echt niet. Dus ik ben, we zijn uh, als ik zie wat ik af en toe tegenkom. Uh, dan zijn wij net zo verrast als, uh, als u. Ik zie zelfs een piano medley van Charlie Koons. <laughs> dat, is wel, dat is wel zo verschrikkelijk oud. Charlie Koons een, een of andere pianist. Die allemaal heel, een beetje zachte manier allerlei mooie, mooie liedjes speelt. Wel mooi trouwens. Uh, zelfs die zit erbij. Nou. Ik weet niet of we hem gaan draaien. We gaan nu eerst een ander nummer draaien... wat uh, altijd een van mijn favoriete Kings liedjes is geweest. Uh, van de, de Kings dus, dat is duidelijk. Uh, nog voor, van voor Lola. Uh, maar echt een, een prachtig nummer. Misschien wel niet een van de bekendere hits. Het is wel een hit geweest, maar... ik weet niet of nou een tot de grootste hits van de Kings behoort. Maar ik vind het nog steeds een te gek nummer. De Kings. En het nummer dat heet Autumn Almanac. nummer van de Kings uit 1967 komt het. En het wordt uh, tegenwoordig toch wel beschouwd als één van de klassiekers van de Kings. De Kings eigenlijk begonnen als een beetje een ruige rockband. Maar um, op een gegeven moment begonnen ze met uh, Well Respected Man. Begonnen ze ineens een hele andere kant op te gaan. Een beetje toch ook leuke en soms ook grappige en een beetje sarcastische teksten was die Ray Davis wel goed in. En elke single was sindsdien ook iets anders. Uh, we kregen achter en volgens een beetje... Uh, dedicated Follower of Fashion. Toen kwam Dandy. Uh, en toen kwam ook... Uh, and, and Dead End Street kwam daar ook nog tussen. En, en in die, uit die periode ook zo'n beetje stamt ook dit uh, Autumn Almanac. Een fantastisch nummer van... Uh, Ray Davis dus. En The Kings. We gaan uh, een heel andere klassieker draaien. Alweer een klassieker. Een fantastisch nummer van The Zombies. Een, een, echt een te gek nummer. Geschreven door uh, Rod Argent En tegenwoordig nog steeds een van de klassiekers. Je zijn The uh, Zombies. Met uh, Colin Blunstone en Rod Argent En de heren doen het nog steeds. Met, die zijn nog steeds aan de toeren. Uh, het nummer dat heet Time of uh, the Season.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 Should daddy be rich? Is he rich like me? Has he taken Does he take us? Does he take anytime? Anytime any time to show you. Is de single the Zombies, uh, bekend ook onder andere van natuurlijk She's Not There, wat ook van hun is. Het, uh, als uh, belangrijke mensen, Rod Argent, de organist, of Toetsuman, mag je tegenwoordig zeggen, toen was het gewoon organist. En, uh, en Colin Blunstone, Time of the Season, wat een wereldnummer. Uh, door met... Uh, uh, uh, James Brown. Oh ja, James Brown. <laughs> ik was hem even kwijt. En we hadden het dan straks over lange, sing over lange singles. Daar zat ik het met uh, Marie zat ik even over te praten. We hebben eens gekeken wat nou eigenlijk de langste singles waren. Nou, dat is uh, onder andere Halo of Flies van Alice Cooper. En uh, later ook nog November Rain, geloof ik van. Ja, en de, de Superman. En de, ik weet het allemaal niet ja. echt van mijn hoofd. Een hele ah, hoop. De eerste 8 die... Zeven minuten, acht ja. minuten, ja. minuten, zoiets. Ja, nou, de eerste die met een... Uh, maar goed, die hebben we niet vandaag. Kom maar wel een keer. Uh, de eerste die ze met een echt lange single kwamen van zeven minuten, dat waren de Beatles natuurlijk weer. Die waren met veel dingen de eerste. En zij waren een van de allereerste die een lange single maakte. James Brown uh, had ook altijd lange nummers. Maar het vervelende was dat hij werd altijd in tweeën gehakt. Dus in, en James Brown was een meneer die in die tijd, uh, vooral in die periode uh, elke week een nieuwe single uitbracht in Amerika. En uh, dat kon natuurlijk ook wel, want uh, die nummer stelde nou qua compositie niet zoveel voor. Het was een themaatje en uh, dan ging hij daar weer op de keer. Uh, met als hoogtepunt natuurlijk in de tijd de Sex Machine. Uh, maar hij bracht dus elke week een nieuwe single uit en dat was dan altijd dit en dat, part 1 en part 2. Nou, dit is er ook een en dit vind ik wel een hele goeie van hem hoor. Een, uh, een statement eigenlijk. Ik ben zwart en ik ben er trots op. Oftewel, say it loud: I'm black and I'm proud. Hier is James Brown, part 1. <laughs> uh, put your bad self Yeah. De knop dichtgedraaid. En als je hem nou snel omdraait. Ja, dat redt hij natuurlijk nooit. Natuurlijk wel. Dat redt hij nooit. De knop werd gewoon dichtgedraaid. Het nummer werd gewoon in tweeën gehakt. En dan kreeg je op kant twee gewoon het vervolg. Ging je gewoon weer door. Let maar op. ja nou, dat was hem dus. James Brown, say it loud. I'm black and proud. Uh, part one. En een heel klein stukje part 2 Want we willen nog meer leuke dingen draaien. Dus uh, we we het maar even bij part one houden. Maar het is wel grappig om je nog eens even te laten horen... dat men gewoon halverwege zo gewoon de knop dicht En zo van hap hier hakken we hem in tweeën. En de rest komt volgt op kant 2. Ja, uh, zo ging dat. We gaan uh, nog weer veel verder terug in de tijd, dames en heren. Vanuit uh, James Brown gaan we weer een jaar of uh, acht, negen, misschien wel tien terug. Naar een beentje uit Amerika, dat heette de Coasters. De kenners zullen het misschien nog wel weten. En de Coasters hadden allemaal van die. Uh, hadden ook wel hele aparte nummers. En dit is ook één zo zo'n klassieker die, uh, die daarbij hoorde. Later ook nog wel door anderen is opgenomen. Maar dit is de echte versie. Hier zijn ze, de coasters. En jakkety-jak. Take out the papers and the trash. Oh, you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen blur. You ain't gonna rock and roll no more. jak Don't go do bad. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundry mat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yeah. Don't call back. Jackety-yack, jackety, -jack, jackety -jack. <laughs> net dus zo'n heel billy. Ja. <laughs> <laughs> nou, dit is, uh, deze groep is ook bekend onder andere van het nummer Charlie Brown. Huh? Why is everybody always kicking on me? Dat zijn zij ook. Uh, de coasters. En dit heet uh, Jackety Jack. Dit komt echt uit de 50 jaren. Dus dit is, uh, dit is heel oud. Gewoon lekker oud. Maar we maken weer een sprong in de tijd. Dames en heren, de Small Faces. Ook zo'n van wereldband uit de 60 jaren. Met Ronnie Lane en Steve Marriott. En Kenny Jones. En nog, nog iemand. Maar daar ben ik even de naam van kwijt. Uh, later werden dat de Faces, toen, ging, toen Steve Marriott eruit ging naar Humble Pie. Toen kwam Rod Stewart daar als zanger bij. En toen werden het de Faces. Maar de Small Faces hadden ook fantastische nummers. Op een gegeven moment maakten zij ook de overstap van het Decca-label naar het... Uh, Plaatlabel van Andrew, Luke, Oldham en de Rolling Stones. Dat heette Immediate. Uh, immediate, of zo. En, dus uh, <laughs> dat nou weer? Oké. Okay. Uh, uh, dit is een van mijn grote favorieten van de Small Faces. Ik vind dit zo'n wereldnummer. Het uh, is zo... Ja, dat yeah, is... It, it, it, uh, hier ga ik altijd bij, uh, echt uit mijn dak met dit nummer. Small Faces. En het nummer dat heet Tin Soldier. <lacht> Ja, dat wou ik net even laten horen. Hoor jij, hoor jij nog wel muziek op de achtergrond? Ja, dat allemaal. into your back, you are a look in your eye, a dream passing by in the sky, oh, I don't understand Where Kunnen horen. Dat <laughs> ja, gekraak kreeg je er gratis bij, hoor. Het is, het is net alsof de zin eruit uit van, van Grinch loopt. Maar... Ja, nou, nou, het is niet zo, het was gewoon een singeltje. Ik, ik wist echt niet dat hij zo slecht was. Ja. <coughs> Tenminste, uh, qua conditie dan, want het nummer is gewoon te gek. Uh, de Sint-Tin Soldier uit de gouden periode van de popmuziek, mag je wel zeggen, 1965, 1975. Uh, dit is ook zo'n beetje 67, 68. Fantastische plaat. Ehm. Uh, van uh, de small uh, faces. Ja, Het leuke van als je zomaar onvolbereid een uh, een, een, een, een, uh, een koffertje meeneemt met oude singeltjes erin, dan weet je soms vaak niet wat je tegenkomt. En dit is ook weer zoiets. Je had in de begin jaren in Nederland heel veel shadows imitatiebandjes. Vaak werd dat ook uh, indo-rock genoemd. Hè? Veel van die Indische jongens, die, die Indonesische jongens, die hadden allemaal wel zo'n gitaarbandje. Daar barstte het van in Nederland. Er waren er ontzettend veel. Uh, en dit is er een van. Dit is ook wel weer zo'n leuk voorbeeld. Echt een, een, een, een shadows imitatieband. En Ze heette Case and the Skyliners. Dat zal u waarschijnlijk niet zoveel moeten zeggen, maar luister u maar eens. En het was dan ook de gewoonte om uh, hele bekende nummers gewoon te verrokken, instrumentaal. Nou, dit is er een van Carnaval de Venise, heet het nummer. En dit zijn Kees en de Skyliners. Skyliners, in dit geval dan met een orgeltje. Zo'n ouderwetse filicorda waarschijnlijk. Een ding vier pootjes. Uh, wat hier gebruikt was. Uit de periode van de Indorok, dames en heren. Kees en de Skyliners. En uh, hier was het voorbeeld natuurlijk een beetje Johnny en de Hurricanes. Die hadden ook zo'n orgeltje. <laughs> dat was in dit, uh, dit geval ook zo. Kees en de Skyliners. dus is begin jaren zestig. Wat is dit toch leuk allemaal. Uh, het volgende nummer, dat... Uh, <clears throat> uh, the Rolling <coughs> stone. yeah. Stones, stone. <laughs> the Beatles, the Rolling Stones, the Beatles, the. Ja, nog één keer zetten wij de LP Aftermath tegenover de LP Rubber Soul van de Beatles. En uh, ook dit keer weer een beetje twee gestemde liedjes. Je kan, ja ik ga niet al die nummers van die beide platen draaien. Want uh, we moeten er ook een beetje verder mee natuurlijk. Dus volgende week gaan we verder met uh, waarschijnlijk uh, Revolver tegenover Between the Buttons ofzo. Dat zal waarschijnlijk wel zo worden. Moet ik nog even kijken of dat een beetje uh, een vergelijkbare periode is. Um, we gaan nu verder met de Beatles van de LP Rubber I'm looking through you. En Vergeet je hem niet op 33 te zetten. Nee, staat hij al. Oh nee, dan is het <laughs> goed. Oké. <Okay. laughs> ja. I'm looking through you. De Beatles. En het uh, nummer dat heet I'm Looking Through You. Met als leuke bijkomstigheid dat Ringo Starr hier Oral speelde. Nou, dat was heel moeilijk. Dat was, nog wel, dat was nog wel te doen. Ring of Stouders uh, op Helmond Orgel. En gezongen door Paul McCartney in de wet. Ook natuurlijk weer met John Lennon. Goed. Um, Aftermath van de Stones. Um, er staan ook heel veel mooie liedjes op. Ik zei het al. Ik heb het vaak gezet. Uh, de eerste LP van de Stones. Die louter eigen werk van de heren op stond. Daarvoor hadden ze nog wel eens een covertje erbij staan. Maar uh, dit was echt allemaal eigen werk. En ja, je kon toch wel merken dat de Stones een klein beetje... ...toch wel achter de Beatles aanliepen. Want als de Beatles met een wat zachtere LP kwamen... ...dan kwamen de Stones ook met een wat zachtere LP. Als dus de Beatles wat psychedelischer werden... ...dan werden de Stones ook... Uh wat psychedelisch En uh, dat, dat is echt wel zo. Ze zijn eigenlijk nadat uh, de Satanic Majesty's uh, request kwam. Wat een grote, eigenlijk gewoon een grote mislukking was. Ook in de ogen van vele Stones fans. Uh, zijn ze daarna weer op hun schreden gekeerd. En werden, het gewoon, werden ze gewoon weer een rockband. Kwamen ze met Jumping Jack Flash en zo En toen waren de Stones gewoon weer terug. Uh, waar ze waren. Maar goed. Daar komen we later nog wel op. Want allemaal, dat komt allemaal natuurlijk nog aan bod. Uh, nu van uh, af Aftermath, een liedje wat ik altijd erg leuk gevonden heb en wat ook een van de eerste liedjes was die ik een beetje op gitaar kon spelen. Dat weet ik nog wel. Ik kreeg toen een gitaar en dat is een van de eerste liedjes die ik toen een beetje kende, uh, kon spelen. En dat heet I am waiting. Hier zijn ze. de Rolling Stones van Aftermath. I am waiting.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 We think for someone to come out of somewhere. waiting. Van de LP Aftermath van de Stones uit 1966 was dit het prachtige liedje. I am Waiting. Ik kon een van de eerste liedjes die ik een beetje gitaar kon spelen. Oh, leuk vond ik dat. Ja, I am Waiting, dus van de Stones. En uh, ja, uh, volgende keer gaan we verder met twee andere LP's. Want we hebben deze nu wel genoeg gehad. Hoewel we nog lang niet alle mooie liedjes gedraaid hebben. Maar oké. Okay. Misschien nog weer iets voor de toekomst. Je weet het maar nooit. We gaan uh, verder met de uh, Fortunes. Met de singles. Ja, met de singles natuurlijk. Vergeet je niet om op 45 te zetten. Nee, staat hij alweer. Ja, staat alweer. Ja. Een uh, tweede hit van deze band. Uh, nee, nee, dat zeg ik niet goed. Ik denk dat het derde hit zelf is. Een eerste plaatje was Caroline. En daarna kwam natuurlijk het wereldberoemde You've Got Your Troubles. En die werd opgevolgd door deze prachtige single. Here it comes again. Je zijn The Fortunes. See that girl Het zijn jullie allemaal snel, hè? <laughs> Mooi hè? Ja, allemaal twee minuten kan je een hoop muziek draaien. Uh, Here it comes again van de uh, Fortunes uit 1965 kwam dit prachtige plaatje. En wij gaan nu door met een single die toen de tijd zo ongeveer werd aangemerkt als de allerhardste single toen uitgebracht. Uh, het is een oud liedje van Eddie uh, van Cochran... En ik kon nog zeggen dat, dat uh, toen de tijd toen het eigenlijk voor het eerst gedraaid werd op. Uh... Op, uh, op Veronica nog in de tijd. Want daar luisteren we daarna. Als je de nieuwe hits wil horen. Uh, dat, dat, dat hij die jockey toen zei. van Dit is zo verschrikkelijk hard. Dit is, de, alle versterkers zijn hier waarschijnlijk opgedra opengedraaid. Tot, tot topniveau. En het moest gewoon ontzettend hard klinken. Ze hebben ook maar één hit gehad deze band. En dat was dit nummer. Maar dat stond dan ook wel heel snel hoog. In de toenmalige top 40. Blue cheer. En dan weten de kennis wel weer waar het over gaat. Summertime. Blues en het is hard. Gewoon en, en mono. Hard en mono. <laughs> <laughs> mono, ja. Het kraakt. Het kraakt. Ik denk echt dat alle microfoons en alle meters in die studio toen echt in het rood gestaan hebben. Wat, wat is dit ongelooflijk. Zelfs hier de meters stonden ver in het rood. <laughs> het is ongelooflijk hard gewoon. Het vervormt ook gewoon. Ik bedoel, ze hebben echt geen poging gedaan om het mooi te laten klinken. Dit moest rocken, dit moest keihard zijn. Nou, dat is een verdopt goed gelukt. Bloedzeer! Uh, Weet je we hoe je het, het ook wel kan noemen? Uh? Gewoon kleerenherrie. Ja, kan ook, mag ook. Maakt niks uit. Uh, kon allemaal in die tijd. We gaan nu meer verder met iets heel anders, dames en heren. Want het is natuurlijk... Uh, de, de variatie, als je met singeltjes werkt... is de variatie natuurlijk heel erg groot. En uh, met LP zit je natuurlijk altijd een beetje in een lijn. Maar vandaag doen we dat gewoon eens niet. En misschien volgende week ook wel niet. Ik vind het zo leuk. Al die oude troepen een keer <laughs> lekker krakend. En wel gewoon uh, uh, beletten. Gewoon doen. Gewoon doen. Goed. Aretha Franklin. Met een uh, liedje dat uh, ook alweer een, uh, tradi een traditional was. En wat zij ook op haar onnavolgbare wijze natuurlijk weer heeft opgenomen. Aretha Franklin met Spanish Harlem. Ja, sorry hoor. Hij kraakt. <laughs> Dat was hem dan. Spanish Harlem. Prachtig liedje van uh, uh, Rita Franklin. Nou, ze heeft dat niet zelf geschreven. Maar uh, haar uh, versie van dit prachtige nummer. Spanish Harlem. Uh, nou, Maurice, je zult nu weer versteld staan. Want je krijgt nu weer iets voor je kiezen wat je, <laughs> wat je dus echt niet verwacht. Uh, dit is ook een plaatje uit, waarschijnlijk... Nou, weet ik wel zeker. Uit de collectie van mijn vader. Want mijn vader die... Uh, was in zijn hele jonge jaren. had hij zo'n mondharmonica orkestje. Kent u dat? De drie van die. Doris heeft er ooit nog wel eens een. persiflage opgemaakt. met van die borstels. En uh... Nou, dat waren dus drie heren, of meer heren, die. Je had een drie soorten mondharmonica's. Je had een melodie-mondharmonica, je had een akkoorden-mondharmonica en je had een bas-mondharmonica. En dat was geweldig wat die gasten daarop konden doen. Nou, een van de grote exponenten van dat, van dat verhaal uit de jaren 50, natuurlijk, en misschien ook nog wel eerder zelfs, was het Hodja Trio. Ja, dus alle mensen boven de nee, 80. Van alle mensen boven de 80 weten nog wat hier en de hand is. Um, maar dit komt nog echt uit de collectie van mijn vader, en die was daar helemaal gek van. Nou, um, omdat we toch vandaag vandaag op de taak springen en ik dit laatje ook in dit koffertje tegenkom, <lacht> gaan we het gewoon doen. Rack of Racks heet het nummer. En dit is dus het Hot Shot Trio. Drie Montermonica's. Let op, het swingt als een trein. En hij kraakt. Tenen, helemaal tenenkrom zit hier. <laughs> ja, dat had je dan ook gehoord, hè? Nee. Nee, dat is echt ontzettend oud. Het is echt jaren 50, uh, dames en heren. Het was zelfs een EP'tje. Kan je nagaan? Dat was, dat was uniek, hè? Een dat uh, Afgekort van Extended Play. En er stonden zelfs maar liefst twee nummers op één kant. Dus dit was een, een plaatje waar, uh, waar uh, vier, uh, vier nummers op stonden. Van het Hot Shot Trio. Drie Montemonicas, harmonica's. Fantastisch. Het is toch leuk. Dat weer eens terug Dit hoor je nooit meer op de radio. Dit soort dingen. Nou, we gaan eruit met de Shadows. Dames en heren, een mooie instrumentale afsluiter. En uh, wij danken u weer voor het luisteren voor zover u er nog bent. <laughs> Ik vond het verschrikkelijk leuk om te doen. Eens volgende lekker. week weer. Uh, vind jij wel? Ja, vind het volgende ik week wel. weer doen. Gewoon doen. Gewoon, gewoon weer een zootje. Oké, okay. nou dan ga ik uh, van de week mijn platenkast maar weer springen. <laughs> Kijken wat er allemaal. Nog... Nou, ik heb nog zat, dus wat dat aangaat, is ja, genoeg. Um, we gaan eruit, dames en heren, met de guitar tango van de Shadows. Maurice, bedankt voor de techniek. Jij bedankt, U, bedankt voor de uh, singletjes. U bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.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 In een instelling in Ermelo wordt de 18-jarige Brandon al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Hij komt nauwelijks buiten, bleek gisteren in het tv-programma Uitgesproken EO. De staatssecretaris spreekt van uitzonderlijke problematiek. Ze schat dat zo'n 40 mensen in vergelijkbare omstandigheden verkeren... en gaat met de sector praten over een plan van aanpak. Volgens Veldhuizen heeft de instelling in 2009 een half miljoen euro beschikbaar gesteld... voor een aangepaste woonruimte voor Brandon...